Joris Stubenitski met het NOS Journaal. In Overijssel en Zeeland waarschuwt de brandweer voor natuurbranden. Het risico daarop is iets groter vanwege de hoge temperaturen... en omdat het een tijd niet heeft geregend. In natuurgebieden in de provincies wordt aangeraden... geen vuurkorven aan te steken of te gaan barbecuen. Op de A32 bij Grauw in Friesland is een automobilist bekogeld met vuurwerk... waardoor de volruit is vernield. De bestuurder en zijn zwangere vriendin bleven ongedeerd... Op de snelweg reed afgelopen nacht iemand met groot licht aan. De man knipperde een paar keer met zijn grote licht om te laten zien hoe irritant dat was. En daarop kreeg hij een vuurwerkbom op zijn motorkap. De man en zijn vriendin hebben aangifte gedaan. Schilders die morgen willen staken worden bedreigd met ontslag, zegt vakbond FNV, die de staking organiseert. Vrijdag voerden zo'n 100 schilders al actie. Ze zijn tegen een nieuwe CAO, waardoor ze er volgens de FNV 1800 euro per jaar op achteruit gaan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 Vandaag zou hij voor de Jordaanse rechter moeten komen, maar hij werd voor de rechtbank doodgeschoten. De partij Forum voor Democratie doet mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het was een van de bewegingen die het initiatief nam voor het Oekraïne-referendum en campagne voerde voor het tegenkamp. Oprichter Thierry Baudet zegt dat hij het systeem van binnenuit wil opbreken en meer referenda wil. Ook wil de nieuwe partij een gekozen burgemeester. Dan het weer nog. Later vanmiddag meer bewolking en kans op een beetje regen. Met 22 tot 26 graden is het erg warm voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en knoopend Muidenberg 3 kilometer met een kwartier vertraging. Door werkzaamheden staat de hoofdrijbaan het hele weekend dicht. Op de A12 richting Arnhem, daar staat door een ongeluk tussen Klopet Oude Rijn en Bunnik 4 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar staat 5 kilometer file tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Rotterdam-Centrum. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vogelje, me vi Amor de zien, dan zal ik je me niet meer laat zien, dan zal ik je niet meer zien. Als je me niet meer laat zien, dan zal ik je niet meer zien. Als je me decir que una mujer cambió mi suerte se mudará de mí que nadie sufrir le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 De mis amores, 30 mía, que hiciste que no puedo conformarme sin poderte condenar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, donde conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay que la gente de eso no se entregará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte ze gularen de mi, je la die ze sufrir mij Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste Que me no puedo conformarme sin poderte die Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero me ¿Con que conseguirás que no te nombre nunca me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 River kept me rolling, took me to the lost and found and I said, oh, oh. oh, oh, oh, oh. I'm batting in the water, looking for a little truth. The clock it kept on ticking, faded dreams of you. You helped me find my freedom, but all I really needed was a you and I said,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 Huh?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 internet, internet. internet. www.cfmzanfort.nl cfm when you got the feeling you try to get higher you think you're going Dus ja. I'm